Zien uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De regeling voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire wordt uitgebreid. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft aan de Tweede Kamer... dat ook de ouders die onterecht het predicaat opzet of grove schuld hebben gekregen... aanspraak kunnen maken op de regeling die nog verder uitgewerkt moet worden. Door dat predicaat kwamen veel ouders in de financiële problemen... en kwamen ze ook niet in aanmerking voor een betalingsregeling. In de nieuwe regeling die volgende maand ingaat... betalen alle ouders alleen wat ze kunnen missen... En na twee jaar vervalt dan hun schuld. Veel basisscholen in Utrecht overtreden de wet bij het inschrijven van nieuwe leerlingen. Kinderen mogen pas worden ingeschreven als ze drie zijn, maar in praktijk gebeurt dat al eerder. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeenteraad. Kinderen met zo'n voorinschrijving krijgen dan voorrang bij plaatsing op de school. En daarmee vissen ouders die zich wel aan de regels houden achter het net. Ook worden kinderen tegen de regels in vaak bij meer scholen tegelijk ingeschreven. Volgens de schoolbesturen zijn de problemen het gevolg van het tekort aan lokale op de scholen. In Suriname is een tweede persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een vrouw die op de intensive care aan de beademing lag. In Suriname zijn tot nu toe 122 mensen positief getest op het virus. Vanwege een groot aantal nieuwe besmettingen werd vorige week een zware lockdown afgekondigd voor een week. In de Amerikaanse stad Houston staan honderden mensen in de rij om George Floyd de laatste eer te bewijzen. De zwarte man overleed twee weken geleden in Minneapolis na politiegeweld. Floyd ligt opgepaard in een open kist in de kerk. Morgen wordt hij begraven in een buitenwijk van Houston naast zijn moeder. Floyd bracht een groot deel van zijn leven door in die Texaanse stad. Bij de begrafenis zal ook ex-boxer Floyd Mayweather zijn. Hij betaalt de kosten van de uitvaart en de waken. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 5 tot 10 graden en er staat weinig wind. Morgen dan zon en wolken. blijft dan ook op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur komt uit op de maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Pinsel Radio Show 1389, ja zo is het. Um, The Prophecy, A Gypsy Journey, dat is het uh, eerste album waar we naar gaan luisteren. Het is een nieuw album van Kim Angelis, een track heet Dancing to Zion, ja. Uh, we kennen haar natuurlijk ook van, uh, van andere albums. Uh, het schiet me even niet te binnen welke, maar dat maakt niet uit. Je kunt het allemaal terugvinden op uh, peacefulradio.info. Strange of Spirit van Ivan C. sara Ook een lastige naam voor mij. Uh, die via Hard Dance Records een, uh, een nieuw album heeft uh, uitgebracht. Daarna komen uh, natuurlijk nog 13 andere werkjes. En die prophecy, dat, is, dat wilde ik nog wel even noemen, dat komt in het tweede uur, komt er ook weer een album uh, bij. Dus ja, het zijn bepaalde uh, woorden, begrippen die uh, door nieuw-aids muziekartiesten um, ja, vaak gebruikt worden. Zo is het eigenlijk. Mijn naam is Ben of Eugen, en hier voor de komende twee uur in dit nieuw muziekprogramma op ZFM. Ik wens je heel veel luisterplezier. and you're listening to the sounds of peaceful radio This is Eric Tingsted and I'm blessed to be one of the artists right here on Peaceful Radio. I'd be thrilled when you have a minute if you'd check out my website at www.erictingsted.com. Ik kijk for listening to Peaceful Radio please visit my website faithangelinamusic.com